Zes uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De moslimbroederschap zegt dat zijn kandidaat de presidentsverkiezingen in Egypte heeft gewonnen. Mohamed Morsi zou 52 procent van de stemmen hebben gehaald... tegen 48 procent voor zijn rivaal Ahmed Shafiq... die premier was onder de verdreven president Mubarak. Het kamp van Shafiq zei vanochtend dat de uitslag nog onzeker is... en dat juist Shafiq aan de winnende hand is.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 Vorig jaar zijn 800.000 mensen op de vlucht geslagen voor het geweld in onder meer Libië, Soedan en Somalië. Dat is het hoogste aantal nieuwe vluchtelingen in 11 jaar, zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in een rapport dat vandaag wordt uitgebracht. In totaal waren in 2011 42,5 miljoen mensen op de vlucht. De meeste vluchtelingen komen uit Afghanistan, gevolgd door Irak en Somalië. Na de met 2-1 verloren EK-wedstrijd Nederland-Portugal is het in Den Haag onrustig geweest. Op en rond het Jongbloedplein gooiden tientallen mensen onder meer met vuurwerk naar agenten en de politie te paard. Kort na middernacht herstelde de ME de rust. Negen mensen werden aangehouden wegens ordeverstoringen. Het weer vanochtend vanuit het zuidwesten. Stevige buien met kans op onweer en windstoten. Plaatselijk kan door veel neerslag overlast ontstaan. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 18 graden aan zee tot 22 landen in maart. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is maandag 18 juni. Goedemorgen. Oranje ligt eruit. Griekenland blijft erin. De Grieken hebben bij de verkiezingen voor de euro gekozen. Correspondent Corny Kees heeft zo het laatste nieuws uit Athene. Hoort de eerste internationale reacties en die uit Den Haag. En we praten over het belang van Europa door met de deskundige van Instituut Klingendaal, Adriaan Schout. Economie Ivo Arnold is te gast om over de euro en de eurozone te praten. En we zijn op de beurs om te kijken hoe beleggers reageren. Dan het Nederlands elftal. We beschouwen de deceptie na met Ronald van der Geer en Tom van het Hek. Je hoort ook de reacties na de wedstrijd onder meer van die van Marwijk. We bellen nog maar eens met Hans van Breukelen. En onze verslaggever is vanochtend op de Oranje Camping in Garkov. Dan het moslimbroederschap. Dat claimt alvast de overwinning bij de Egyptische presidentsverkiezingen. Correspondent Sander van Horen vertelt straks of dat voorbarig is. Ron Linker doet verslag van de parlementsverkiezingen in Frankrijk. ChristenUnie komt vandaag met het verkiezingsprogramma. Tweede Kamerlid Joël Voor de Wind vertelt alvast wat daarin staat. In de geestelijke gezondheidszorg moet alles anders. Minister Schippers tekent vandaag een convenant met de sector. En dan het Nederlands elftal bij de vrouwen? Nee, toch? Dat heeft ook verloren. Inderdaad. Dat en meer. In het Radio 1-journaal. Tot 10 uur. Je kunt ze ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl of kies voor radio1.nl. De Grieken hebben gisteren voor Europa gekozen. De pro-Europese partij Nieuwe Democratie wordt de grootste partij met bijna 30% van de stemmen. Partijleider Samaras zei in een toespraak dat het Griekse volk vandaag heeft gezegd dat het in de euro wil blijven. En volgens Samaras is het een overwinning voor heel Europa. Today the Greek people express their will to stay anchored with the euro. Remain an integral part of the eurozone. Honor.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 De grootste verrassing is de grote meerderheid waarmee de nieuwe democratie, de conservatieven in het parlement komen. 90% van de stemmen is inmiddels geteld, dus die uitslag wordt steeds zekerder. Ze hebben 30% van de stemmen zo'n beetje binnengehaald. Dat is toch veel meer dan die 19% die ze in mei hadden. Ze hebben dus een veel comfortabelere positie om een regering te vormen. De leider van de partij, Samaras, heeft ook al gesproken met andere leiders van andere partijen. De formatie is feitelijk al begonnen. Het radicaal linkse Syriza komt naar verwachting uit op 27% van de stemmen. Syriza leider Tsipras gaf zijn nederlaag toe, maar hij zei dat hij de strijd niet opgeeft. Het is de tweede keer in korte tijd dat de Grieken naar de stembus mochten. Eerder was het niet gelukt om een coalitie te vormen na de verkiezingen van 6 mei. Het EK is voorbij voor Oranje. Gisteravond wist de ploeg van Bert van Marwijk niet van Portugal te winnen. De teleurstelling is groot onder de meegereisde supporters. Het was hem echt niet. Nee, maar het was hem oprecht. Nee, ik bedoel, je hebt nog wel hoop. Maar ja, het is wel een end om uh, met nul punten naar huis te gaan. Maar het was wel leuk. Net als na de eerdere verloren wedstrijden... was het ook gisteravond weer onrustig rond het Jongbloedplein in Den Haag. Politie daarover. Daar is gegooid met, uh, met glas en met uh, vuurwerk naar uh, de paarden en de collega's die daarop uh, daar zaten. Daar waren ook bezig om uh, uh, de oranje vlaggetjes, die ze waarschijnlijk uh, uh, naar beneden gehaald hebben... vanwege de, de uitschakeling van het Nederlands Elftal, om die over het wegdek uh, te spannen. Zodat daar uh, uh, de ruiters van uh, de paarden last van zouden hebben. Ja, de versiering werd door de politie vervolgens weggehaald. Kort daarna werden de onruststokers rond het plein verdreven. Op het uh, en rond het plein waren zo'n 150 mensen in de zijstraten waren ook uh, verschillende mensen aanwezig. We hebben met, met de paarden en de ME opgetreden om die mensen daar uh, te verwijderen. Een aantal mensen is aangehouden, hoeveel is niet bekend. In Eindhoven ging het er wat rustiger aan toe. Tienduizenden Oranje fans keken samen met Guus Meeuwers naar de wedstrijd. Na de verloren partij trad de Brabantse zanger nog op, maar het kon de pijn niet verzachten. Laten we zeggen dat Guus leuk was. Aan de voetbal ja, gaat het niet meer worden, denk ik. Zeg, het feestje gaat wel door binnen. Ja, weet ik. Maar we dachten, dan zijn we in ieder geval op tijd thuis. De businessfeer was goed. De eerste 20 minuten super. Daarna kakte de boel helaas in en uh, helaas verloren. Dus uh, ook geen zin meer in Guus zijn Lekker naar huis. We gaan naar huis. En, zuur met een zachte Z uh, zet is het voor Ja, finish. zuur met een zachte G. Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal van de KVB, noemt de roemloze afgang van het Nederlands elftal op het EK oranje onwaardig...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 Frankrijk waren gisteren ook verkiezingen. Gestemd is daarvoor het parlement. Socialistische partij van president Hollande krijgt een absolute meerderheid in dat parlement. Voorzitter van de Partie Socialiste bedankt de kiezers voor de overwinning. Ik wil zeggen dat deze victoire. is het van de uniteit en het rassemblement. des socialisten, de gauche en de ecologisten. En ik wil iedereen bedanken de mensen die dit ontwikkeld hebben. Socialisten nemen het stokje over van de conservatieve UMP van oud-president Sarkozy. Daarmee krijgt president Hollande de kans om zijn verkiezingsbelofte waar te maken. Het extreemrechtse Front National krijgt na 25 jaar afwezigheid één zetel in het parlement, zegt partijleider Marine Le Pen. Met 25 jaar in de en in het parlement. malgré zijn incontestable representativiteit durant de Mouvement National maakt weer zijn entrée à l'Assemblée. En ook de Egyptenaren gingen gisteren weer naar de stembus. Ze hebben in de tweede en beslissende ronde gestemd voor een nieuwe president. De strijd ging tussen oud-premier Ahmed Shafik en Mohamed Morsi van de moslimbroederschap. Volgens een Amerikaanse waarnemer verliepen de verkiezingen over het algemeen zonder problemen. Volgens hem zien de kiezers de uitslag met vertrouwen tegemoet. Ik weet whether this election has been handled perfectly. We have had van of some irregularities. But by enlaer, as I have met with voters uh, throughout this regime, they zijn happy. They are upbeat. De uitslag van de presidentsverkiezing wordt op zijn vroegst woensdag verwacht. Maar de campagneleider van de Moslimbroederschap claimt de overwinning al. De Volgens deze man heeft Morsi ruim 60 van de stemmen gekregen. In Californië is Rodney King overleden. Hij is wereldberoemd geworden nadat hij begin jaren 90 werd mishandeld door de politie van Los Angeles. De mishandeling was vastgelegd op video en de beelden gingen de hele wereld over. Toen de betrokken agenten werden vrijgesproken ontstonden er weer rellen in Los Angeles, waarbij 54 mensen omkwamen. Gisteren werd King doodgevonden op de bodem van zijn zwembad, vertelt de politie. This morning at approximately 5:25 a.m. the Rialto Police Department received a 911 call from the fiance of uh, Rodney King. Officers responded in regards to a drowning. Uh, when officers arrived, they found uh, Mr. King at, uh, at the bottom of his uh, swimming pool. King werd nog gereanimeerd, maar het was te laat. Hij overleed in het ziekenhuis. Officers went into the pool and removed Mr. King. Uh, he was found to be unresponsive. Officers immediately began uh, CPR and notified the uh, Rialto Fire Department paramedics. Paramedics arrived on scene and continued uh, CPR with Mr. King... Arrowhead Regional Medical Center, King is 47 jaar oud geworden. In een Zweedse dierentuin is een dierenverzorgster om het leven gekomen. Ze werd aangevallen door wolven. De vrouw was in haar eentje het verblijf van de dieren binnengegaan en collega's konden geen contact meer krijgen met de vrouw. Uiteindelijk vonden ze haar levenloze lichaam, vertelt de directeur van de dierentuin. Daarin. Ja, nog een gong heeft er wat hier een week inproteerd door. in ons Volgens de directeur zijn de wolven normaal niet agressief. En ook bezoekers mogen zelfs op het wolventerrein komen. Dat er geen ooggetuigen zijn van het incident, is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Nog even naar Gelderland. In het dorp Hilsum zijn vannacht namelijk zes woningen ontruimd vanwege een verdacht pakketje. De politie nam de dreiging zeer serieus. Omstreeks twee uur kregen wij een melding van bewoners dat zij een verdacht pakketje bij de woning hadden gevonden. En na eerste onderzoek uh, vertrouwden wij het niet en hebben wij opgeschaald. Uh, we hebben een zestal woningen ontruimd en de omgeving afgezet. En uh, de EOD van de Koninklijke Landmacht doet op dit moment onderzoek naar het verdachte pakketje. De vijftien geëvacueerden werden opgevangen in een nabijgelegen centrum. Het is onduidelijk wanneer de mensen weer terug kunnen. En in Azië is opgelucht gereageerd op de verkiezingsuitslag in Griekenland. Nikkei staat daar nu op een winst van 1,7 Afgelopen vrijdag sloot de AEX in Amsterdam 1,9 al hoger. Op Wall Street was men ook vrijdag positief. Dow Jones ging een procent bijna omhoog. De technologiebeurs Nasdaq kreeg er vrijdag 1,3 bij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Twaalf minuten over zes is het. Actrice Kate Winslet en zanger Gary Barlow van Take Dead... hebben dit weekend een koninklijke onderscheiding gekregen... van koningin Elizabeth. Koningin vierde zaterdag haar 86e verjaardag. Die komt na de dagenlange festiviteiten rond haar 50-jarig jubileum. Gary Barlow organiseerde deze maand het jubileumconcert. Have a little patience. Still hanging from a love I lost. I'm feeling your frustration. Met patience. Griekse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de conservatieve partij Nieuwe Democratie. De Grieken hadden gisteren twee keuzes. Voor of tegen Europa en de euro. Het lijkt erop dat de voorstanders een meerderheid krijgen in het parlement. Verslaggever Joris van der Kerkhoff mengde zich tussen de feestende conservatieven... en wachtte met hen de leider van Nieuwe Democratie op. Ja komt de leider aan bij een persconferentie, waar hij zijn overwinning speech zal gaan houden. Veel geduw en getrek, de politie die er omheen loopt om het allemaal de te laten verlopen. Tussen de zuilen van het sapion door grote glimlach. Is dit a victory for Europe? Oh yes, uh... Absoluut. For the euro, for Europe, for stability. Ik make a statement in English Hoe right now. A... How do you feel tonight, How do you feel? Een overwinning voor Europa, een overwinning voor de euro. ik nou, naast hem naar binnen. Not the, not the... De oude meneer aangelopen die er tussen de fotografen en de cameramannen heen wil om hem te feliciteren. Nou, het gaat een beetje moeilijk. Het is een beetje druk. Yeah. This is a victory for all Europe. I call upon all political parties that share those objectives to join forces and form a stable new government. Nou, dat zei hij bij binnenkomsten net ook. Het is een overwinning voor de euro, het is een overwinning voor uh, Europa. En hij roept alle partijen op om nu uh, samen te gaan werken.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 De tweede partij geworden. Hij ziet er niet gebroken uit. Grote glimlach, een hele grote glimlach. En uiteindelijk wordt het verhaal ook een verhaal van winnen. Zijn partij is weer groter geworden en groter geworden en het is een begin van een steeds groter wordende beweging. Dankjewel aan iedereen die voor onze partij heeft gestemd en die voor onze partij werkt. Hij loopt uiteindelijk achter het spreekstoelte vandaan en min of meer het publiek in. Er zit wel een hek tussen. Maar hij pakt de, wat mensen vast. Mensen pakken hem vast, handen vast. Uh, en dan loopt hij uiteindelijk weg en gaat hij naar, uh, naar zijn uh, auto toe. Een van de mannen in het publiek, hard schreeuwend. Ik ben niet zo verantwoordelijk. Ik heb een beetje verantwoordelijk. Ik had de hope dat we kunnen winnen. Maar het is een you Want drie maanden waren we were 5% and En nu talking iedereen over ons. We we'll zijn de oppositie. De first oppositie. We will de we will people's in to parlement. but no one can ja, Dat Samaras, de leider van de conservatieven, de winnaar van de verkiezingen, als eerste gezegd heeft dat het een overwinning is voor de euro en voor Europa, dat is een leugen. A, it was a lie. And het will nu it. We will prove it will be now. He knows it's a lie. He can't say the euro with these measures. It's impossible. Reportage vanuit Athene hoorde u van Joris van der Kerkhoff. we spreken vanochtend uitgebreid na over die verkiezingen en de uitslag van die verkiezingen in Griekenland. Door naar andere verkiezingen die in Frankrijk. François Hollande heeft zijn zin gekregen. De nieuwe president vroeg de Franse kiezer om een stevige meerderheid in het parlement. Nou, de kiezer heeft hem gisteravond dat vertrouwen gegeven. Voici la nouvelle assemblée. C'est une net, très net, victoire de la gauche, et surtout du Parti socialiste, qui obtient la majorité absolue à lui seul. Een absolute meerderheid voor de Partij socialist. Rond de 300 zetels is ruim voldoende voor Hollande en zijn regering om aan de slag te kunnen. Premier Hero dankte de kiezers en zei dat Frankrijk opnieuw de wens heeft geuit dat er verandering komt. Vous avez confirmé votre volonté de changement.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 Het is een enorm succes. Er komt toch minimaal één Le Pen in de assemblée. Marion Le Pen, nichtje van Marine Le Pen en kleindochter van Jean-Marie. In de Vaucluse wist zij een zetel te bemachtigen. Waarmee ze, zegt ze, de toekomst heeft veiliggesteld. Justice is faite, en l'avenir is désormais aan nous. En zo ging dat in Frankrijk, een bijdrage van Ron Linke. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Drie wedstrijden gespeeld. Nul punten, twee doelpunten voor, vijf tegen. Het zijn harde cijfers voor het Nederlands elftal... dat het Europees kampioenschap voetbal met staart tussen de benen verlaat. Ook tegen Portugal lukte het Oranje gisteravond niet om te winnen. De Portugezen waren met 2-1 te sterk. Wesley Sneijder vindt dat iedereen gefaald heeft. En dus ook de bondscoach. Ik zeg, we hebben met z'n allen gefaald. En... Uh... <tus> Nou, denk ik dat het lastig is voor de bondscoach, Met name hoe je, hoe je eigenlijk uh, vanavond moet beginnen. Dat ik, daar had ik toch wel andere ideeën over. En dat is toch wel een beetje van, van buitenaf allemaal zo gekomen. Hè? Bepaalde druk opgelegd. Mark van Bommel werd gisteren gepasseerd. Ook hij baalt dat ze de afgelopen twee jaar in het water zijn gevallen. Na één ronde al op het EK. Ik heb dat twee jaar geleden, ik heb je dat misschien al een keer verteld... in de kleedkamer in Zuid-Afrika, in Johannesburg... nadat wij er heel erg dichtbij waren... heb ik mij voorgenomen om dit EK te vlammen, om dit EK te winnen. En die grachten toch te maken met een beker. Als je dan hier komt, dan is het zo frustrerend... dat het niet lukt. En net als Van Bommel werd ook Johnny Heitinga gepasseerd tegen Portugal. Toch houdt de verdediger ook na dit toernooi vertrouwen in de bondscoach. Wat hij heel succesvol geweest is voor het Nederlandse voetbal. Nee, hij heeft ons naar de tweede plek gebracht op het WK. En, uh, ik geloof dat hij nog heel veel in zijn mars heeft. Ja, maar er zaten twee woorden in: geweest en gebracht. Dat heb je heel scherp opgemerkt. Alleen uh, ik heb vertrouwen in deze bondscorps. Nederland dus naar huis. Duitsland en Portugal gaan door. De Duitsers spelen nu tegen Griekenland. Portugal neemt het op tegen Tsjechië. Een Portugese overwinning ook in de ronde van Zwitserland. Wielrenner Rui Costa behield daar ook in de laatste zware etappe zijn trui. In het klassement hield hij Frank Sleck, uh, Levi Luipheimer en Robert Gezink achter zich. In de laatste etappe eindigde Steven Kruiswijk knap als vijfde. In de Ster ZLM-tour ging de eindzegen naar sprinter Mark Cavendish. Zijn eerste eindzegen in een meerdaagse koers en dat zonder een etappe te winnen. De winst in de laatste rit ging naar de Duitse Marcel Kittel van de Argos-Shimano-ploeg. Nepke Zonderland kan zich met twee nationale titels op zak... verder voorbereiden op de Olympische Spelen in Londen. Op het Nederlands kampioenschap in Rotterdam was hij de beste op rek en brug. En op beide toestellen deed hij zijn Olympische oefening. Een goede test in een mooie sfeer. Ja, mooi. Ja, natuurlijk ook wel, wel spannend op zich. Want uh, ja, zo'n volle zaal dat brengt wel extra druk iedereen... Uh... Is er direct bij, maar ja, wel een mooie sfeer. Er zaten hier meer toeschouwers volgens mij dan de afgelopen EK. Dus uh, dat, is, uh, dat zijn we niet gewend. Dat is hartstikke, hartstikke mooi. Maar ja, er moesten wel uh, pittige oefeningen geturnd worden. Dus uh, ik probeerde me wel uh, een beetje te concentreren. Dat ging best goed. En uh, ja, uiteindelijk uh, wel met een mooi resultaat. Nederlandse volleyballers die gaan nog steeds aan de leiding in groep B van de European League. Europa nam de koppositie in die groep zaterdag over van Tsjechië. En won gisteren ook nog eens van die ploeg. De Tsjechen werden met 3-1 verslagen. En ook de oranje dames doen het goed in de European League. Door de 3-0 overwinning op Israël blijft Nederland ook daar aan de leiding. Veel Nederlandse titels werden er gisteren vergeven bij de NK atletiek in Amsterdam. Gerald Ferrell. Veller was een van de gelukkigen. Hij pakte de nationale titel op de 200 meter. En dat niet alleen. Verder liep ook nog eens de limiet voor het EK tot zijn eigen verbazing. Ja, ja ik hoopte... Toen ik gisteren de series liep, ging het wel heel goed. Ik liep een PM met de 100ste Van 21.04 naar 21.03. En ik dacht van, nou ja, als ik echt goed doorloop... en gewoon een ideale race heb, dan kan ik misschien een 20-9 lopen, Maar een 20.76... Nou, dat is... Het had, het had niet uh, over uh, mogen dromen eigenlijk. En tijdens Tommy Haas heeft het grastoernooi van Halle gewonnen. Verrassend, want in de finale versloeg hij Roger Federer. Haas met, met 7-6 en 6-4 te sterk voor de Zwitser. Op het gras van Rosmalen maakte Kim Kleisters haar entree. Ze stond maanden buiten spel met een heupblessure. Het begin verliep nog wat stroef, want ze verloor de eerste set van de Zwitserse op Randi. won vervolgens wel de tweede set en ook de derde. En is dus door naar de tweede ronde. De Belgische stopt in september na de US Open.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 Bij de parlementsverkiezingen in Frankrijk hebben de socialisten een absolute meerderheid in het parlement behaald. Hollande kan zo zijn plannen gaan uitvoeren voor het bestrijden van de crisis. Die staan haaks op wat de Europese Commissie wil. Ze willen miljarden investeren om de economie te stimuleren in plaats van fors bezuinigen. De moslimbroederschap Egypte dan zegt dat zijn kandidaat de presidentsverkiezingen daar heeft gewonnen. Mohamed Morsi zou 52% van de stemmen hebben gehaald. Het kamp van Ahmed Shafiq, die premier was onder de verdreven president Mubarak, zei vanochtend dat de uitslag nog onzeker is en dat juist hij op winst staat.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 ANWW Verkeersinformatie. Door het onstuimige weer, weer. Wat verwacht wordt, moet het verkeer rekening houden met een drukke ochtendspits. En veel wateroverlast. Op dit moment is er nog sprake van een normale ochtendspits. Met vijf files, goed voor 12 kilometer. De langste file op dit moment staat op de A7, richting Zaandam. Maar staat tussen Permanent Noord en de Afrit Weidewormer 5 kilometer. Van Landschot bestaat 275 jaar. Een historie aan kennis.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 Levy en de Laatste Naties. Vanavond, half tien, Avro, Nederland 2. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Stenen en vuurwerk vlogen weer door de lucht bij het Jongbloedplein in Den Haag... na afloop van de wedstrijd tegen Portugal. Honderden agenten probeerden de vrede te bewaren op het plein... dat al meer dan twintig jaar het toneel is van ongeregeldheden. Maar ook gisteravond ging het weer mis. Met oranje versiering werd geprobeerd om politiepaarden te laten struikelen... en er werd met vuurwerk gegooid naar agenten. Verslaggever Matthijs Holtrop ging embedded bij de Haagse mobiele eenheid... en volgde het proces van binnenuit. De avond begint om een uur of zeven op het hoofdkantoor van politie in Den Haag. In een soort theaterzaaltje zitten alle ME'ers al strak in het pak. En daar vindt de instructie plaats over de avond die gaat komen. Eén, weet wat je taak is. Twee is snelheid. Drie is kordaat. He? Treed op. Treed kordaat op. Wat daarbij van belang is, is de hoek. En ik zal hem nu noemen hoek twee. Op hoek twee daar hebben we afgelopen jaren altijd gedoe gehad. En daar heb je een aantal parkeerplaatsen. Dan heb je een heel gebiedje. En in dat gebiedje met bomen kan je mooi verschuilen. En dat is een mooie uitvalspositie voor mensen die bij doelgroepen stieperen. Hoi. Nou, het is te horen. Weinig enthousiasme. Maar ja, agenten zijn ook net mensen als er voetbal wordt gekeken. De eerste helft kan gewoon op het bureau worden bekeken. Maar echt enthousiast wordt het ook in de politiekantine niet. Terwijl de politie zich opstelt in de rust en kort daarna... Er gaan ook de straten dicht rond het Jonk Bloedplein. Alleen het openbaar vervoer mag nog daar in de buurt komen. En ook de bussen en de trams zullen rond half elf een andere route moeten gaan rijden. Totdat de politie zeker weet dat het rustig is en blijft. In het uh, commandovoertuig van de ME daar is een hele grote kaart opgehangen. En daarop is te zien... Wat er gebeurt, hè? Ja, op de kaart uh, tekenen wij alle manschappen in. Daar kan je zien uh, waar wij staan. Dat geldt voor de foxtrots. In dit geval zijn de jeeps, die wij je al ziet rijden, uh, die wij inzetten. je uh, hebt de bravo eenheden, de flex inheden binnen de pritiehaarlanden. Uh, de de PP, zeg maar, de praat peloton. En daarnaast de uh, Romeo's, uh, de mensen in burger die de aanhouding doen. En wat zijn de bravo's? De bravo's is flex. Dus dat is eigenlijk praat peloton en mee. Alleen dan zonder helm en lange wapenschap. Die zitten klaar in een van die busjes. Ja, dat klopt. Bravo 1, dubbel 0, dubbel we hebben natuurlijk niet op alle fronten zicht hier, maar de eenheden die hier omheen staan wel. Dus wat wij nu gevraagd hebben aan alle eenheden, als er bijzonderheden te vermelden zijn, dat kort en bondig aan ons te vertellen. Zodat wij een totaalbeeld krijgen waarop we beslissingen kunnen nemen. Uh, en het let ook wat aan met dat uh, kleine groep. Of die al wat meerdere groepjes die toch ook uh, richting het jb plan komen ook. Nou, Knal in de verte, vuurwerk. Dat is iets waar je dan meteen op afgaat als je vuurwerk hoort. Nee, nee, nee. Maar het, kijk in de, in de opbouw naar de escalatie, zijn dat elementen. Stenen gooien merk je nu, vuurwerk zie je nu, het gejuich in de wijk, het groeperen. Het zijn in ja, de, de elementen als basis. Een grote groepen jeugd van uh, ongeveer 50 uh, personen Daarvoor bij alle Ik de denk wel een 100 bij de Arnhardt-Holstoon. Het Jongbloedplein is nu een uh, zee van blauw licht geworden. Veel uh, ME'ers die uh, met de busjes open rondrijden. De schilder zijn duidelijk gezien. Hier spreekt de politie. Op last van de burgemeester van Den Haag hoorde ik dat u de locatie en de directe omgeving verlaat en uit elkaar gaat. Indien u hieraan niet voldoet, zal geweld worden gebruikt. En kunt u, ter zake van het niet voldoen aan dit bevel, worden aangehouden? Nou, ik heb het idee dat de jeugd echt de confrontatie met ons aan wil. Dat we hem nu verspreid hebben. Alleen je ziet dat ze naar de andere pleinen gaan. Dus, uh, en, en het tweede is dat er uh, een aantal uh, scooterrijders achter de paarden aanrijden, achter de jeeps aanrijden, heel hinderlijk. Daar kunnen we even weinig mee. En wat je ziet is dat de jeugd in auto stapt uh, en een soort hit en maar andersom doet. Dus zij stappen uit, doen met ons vervelende dingen en stappen weer in. Maar uiteindelijk kom ik heel dichtbij. He. Uh, we hebben de wijk verspreid. We hebben nu twee AT's van, het, uh, van de Romeo's en dat is hem. Dus de vraag is nu hoe verder. En twee AT's, dat zijn dus arrestaties. In de loop van de avond zijn er nog wel enkele arrestaties ook bijgekomen. Nou, dan maar weer naar het voetbal. Portugal gaat door op het EK-voetbal ten koste van Nederland. Zoveel is duidelijk. Verslaggever Jeroen de Jager mengde zich na de wedstrijd in Garkov... onder de Portugese fans. Wel done, Ja, yeah, wel done. Yeah. Well done. Portugese well done. na de wedstrijd op de foto natuurlijk. De winnaars worden altijd gevierd. Ronaldo proved himself. Ronaldo prove himself score two. He missed one. Just because. He's a, he's a... Ronaldo heeft zich bewezen door de twee te scoren. Ronaldo proved himself. Ronaldo is the best player in the world. En dan ga je het stadion uit en dan verwacht je eigenlijk een groot feest onder de Portugezen. Maar dat valt wel mee. Ze lopen gewoon naar huis. Bent u wel blij? Are you glad? Or you you so silent? We were we are without voice. Ah. We were yelling all the time. That's why. Aha. Ze hebben geen stem meer over omdat ze zoveel geschreeuwd hebben. Cristiano Ronaldo. Congratulations. Thank you. Congratulations on Holland. You played well. Yeah. You think so? Well, you were a good team. Ze feliciteert ons ook omdat we ook wel goed gespeeld hebben. We zijn een goed team. But we had to win, so we can't both win. Sorry for you. We kunnen niet alle twee winnen, dus. Helaas. I hope you see us in the final. There's not really a party going on. It's because uh, because Netherlands is too very weak. So. Portugal, Portugal. Nederland was Portugal. te zwak, zegt hij. En hoe hoe ver denkt u dat Portugal kan komen? Semi-finals at least. Semi-final at least. At least, yeah. Ah, okay. And let's and then let's see. Next game is again Czech Republika, hè? Ja. Yeah. You Shouldn't think be. you can win? Ja, yeah. It's easy. Ja, yeah. they zijn they are worse than Nederland, Oké, Tsjechische Republiek moeten ze kunnen hebben, want die zijn slechter dan Nederland. Dan Spanje, is het allicie? That's getting difficult. Ja. Ja. Oké. Ja, but it's good so far. Portugal! het feestje gevierd yeah, de no. Congratulations the People from Holland are saying that Cristiano uh, Ronaldo is gay he will show it in uh, in a game Ah de so, Nederlanders denken yeah, dat Cristiano Ronaldo yeah. een homo is maar hij is nu people. anders bewezen Wat gaan jullie nu doen What are you going to do now <laughs> Come back to home. To Lisbon. <laughs> Directly. You fly home. Yes. You don't stay here. Yeah, you know, no, we don't stay here. We have to work to, to take out our country from the crisis. economic oh, yeah. crisis. <laughs> ze gaan direct terug naar huis. Terug naar Lissabon. Daar een feestje vieren. En uh, ze moeten aan het werk om hun land uit de crisis te halen, zegt hij. Hier opnieuw Portugezen. Die op de foto gaan met uh, Oekraïne tussen zich in. Die laten zich dan graag fotograferen met de winnaars. I'm from Holland. Holland, oké. Okay. We like We like you guys. Het is een we altijd beat maar we like je. It's true. It's so you zijn heel vriendelijke Oké. Hij zegt het is jammer dat we jullie altijd verslaan, maar we vinden jullie wel uh, hele aardige mensen. Het doet altijd goed dat. te horen. De reacties van de spelers... Een stuk minder vrolijk. Nederland kwam nog wel voor door een doelpunt van Rafael van der Vaart. En daardoor had Arjen Robben in het begin van de wedstrijd... nog wel hoop op een goede afloop. Ja. Goed, ik denk dat, dat uh, dit toernooi het probleem is geweest... die eerste 20 minuten. Dat hebben we nu drie keer heel goed gedaan. Vandaag scoor je dan ook nog een goal. Uh, en en, en, en uh, ja, zit je in een ideale positie wat dat betreft. Alleen, uh, ja... Dan krijg je hem weer tegen. Maar leg het eens uit wat er gebeurt bij jullie na 20 minuten. Het leek net alsof uh, de band was opgepompt en die liep langzaam weer leeg. Zo mm. tussen 20 en 30. Drie keer krijg je tegengoals in die fase. Ja. Hoe kan dat? Ja. Ja, is dat concentratie? Is dat fitheid? Is dat scherpte? Is dat beleving? Wat is het? Ja zeg het maar. Ik moet heel eerlijk zeggen. Jack, ik, ik ben net na die wedstrijd. Het uh, is ook moeilijk om nu overal een verklaring voor te gaan geven. Maar uh, ja, het is... Uh, het is, sommige dingen zijn onverklaarbaar, denk ik. En, um, um. Wij proberen ook te zoeken naar nou, waar kan het zijn dat uh, het ene moment uh, wk WK-finalisme... en het andere moment met uh, drie nederlagen, nul punten eruit. Uh, sluipt er iets van gemakzucht in de groep? Dat je, uh. dat je op een gegeven moment denkt, wij zijn goed. We weten hoe we de toen uh, de route hebben bereikt. Uh, want op een of andere manier zat er geen spirit in, zat er geen geestdrift in... zat er geen beleving in, althans niet over 90 minuten. Nee, dat juist niet, denk ik. Ik denk dat de honger in de ploeg er absoluut is. Maar ik had het idee meer met de mond dan met de daad. Ja, ja misschien wel. Maar goed, uh, inderdaad, het is gewoon de harde realiteit. Je verliest drie keer en uh, ja, we moeten met z'n allen maar eens goed in de spiegel kijken uh, als team, maar ook als, als individu. En, uh, nou, ja, dit is gewoon de harde, de harde werkelijkheid helaas. Is er ooit een sessie geweest waarbij zeg maar, de spelers bijeen waren... zonder technische staf en elkaar de waarheid hebben gezegd... en bij vijf spreken ook hebben gezegd... wat ze niet goed vonden van de technische staf? Hebben jullie een keer met de koppen tegen elkaar gestaan? met de koppen tegen elkaar. Natuurlijk, uh, uh, uh, uh, binnen de ploeg uh, gebeuren er ook dingen intern. Maar goed, daar gaan we nu niet uh, over uitweiden. Ik bedoel, dat, uh, dat, houden we, dat moeten wij ook binnen de kamers houden. Maar goed, uh, uh, geloof mij maar dat wij uh, met z'n allen binnen de ploeg... Uh, intern er wel uh, alles aan hebben gedaan om, om, om, uh, ja, om, om de boel uh, om te keren. Ja. Maar is er is in twee jaar veel veranderd. Een heleboel jongens zijn doorgegroeid, grote clubs, successen gehad. Uh, zijn er veel jongens geweest die zichzelf beter voelden dan ze waren? Dat oh, weet ik niet. Daarom zeg ik wat ik net zeg. Ik denk dat we allemaal, uh, allemaal maar eens goed in de spiegel moeten kijken. En uh, uh, ja, daarmee ook individueel. Ja. ja, en zo dadelijk straks: Oranje verloor gisteren niet één keer, maar twee keer. Hoe dat zit hoort u uh, zo dadelijk in de uitzending. Eerste verkeersinformatie: John Sohoca. Goedemorgen. Lara, goedemorgen. Uh, nou, het is op dit moment, ondanks het onstuimige weer in het zuidwesten... nog een vrij normale ochtendspits met zeven files, goed voor 21 kilometer. Op dit moment de meeste vertraging komt de avond 15 naar Rotterdam. Dan staat tussen uh, Gorkum en met 5 kilometer... en verderop nog eens een keer 5 kilometer bij Rotterdam-Sjaarloos. Nou komt er slecht weer aan. Zal dat invloed hebben, denk je, op de ochtendspits, John? Ik denk het wel. Want, uh, er wordt natuurlijk heel veel regen verwacht in het westen... en in het noordoosten en zuidoosten. Veel hagel- en uh, zare windstoten. Dat kan uh, leiden tot veel wateroverlast en ik verwacht... Uh, rond half negen, uh, dat er in totaal zo'n 250 kilometer file staat. Dat is ruim 100 kilometer meer dan een reguliere maandagochtend. Zo, nou, we houden het in de gaten. Zijn okay. we met jou, John. Tot straks. Eu. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, later vandaag landt het vliegtuig met het Nederlands Elftal daarin... weer op Schiphol. Want als je drie keer verliest in Garkov, dan kun je gewoon naar huis. Het is zover. We zien oranje het veld opgaan. Ja. Dat betekent dat uh, Jack en Bas... Ongetwijfeld ook in het vizier hebben. Europees kampioenschap 2012 staat op punt van beginnen hier in Garmisch. Ja, we gaan winnen. Jongens zijn er klaar voor, de supporters zijn er klaar voor. De bal rond, Nederland in balbezit. Snijden of van Persie? Dan gaat van Persie scoren. Nee, oh oh oh. Dit is een 1000% kans. Right en dan van Bommel. Van Bommel kan geweldig schieten, schiet en die schiet! Oh! Uclae gaat scoren. Nee, gaat niet scoren. De bal moet er ook in. Ga maar schieten, ga maar scoren, Ronald. Ja, ja, ja. ja ja. ai, ai. ai, ai, ai, ai, ai. Kondeli, Kondeli, schitterende actie. En, en, en 1-0. Oh. Want hij schiet de bal tussen de benen van Stegelenburg door. Helemaal mis. Wat een slechte bal, Arjen Robben. Wij hebben um, ongelooflijk veel kansen gehad om te scoren. Om de wedstrijd te winnen. De laatste seconde van het duel. Robben aan de bal. Robben. Maar nou ja, als je zoveel kansen krijgt. De scheidsrechter kijkt weer op zijn klok. En zegt het is voorbij. Het elftal verliest van Denemarken. Nou, ik vind het niet leuk. 48 uur reisje, nou, zo'n wedstrijd. We zijn allemaal hier naartoe gekomen met andere verwachtingen. Vanuit de teleurstelling moet je weer heel snel de nieuwe energie vinden. En de nieuwe motivatie om die, om die Duitsers te verstanden. Ja, Nederland is heel slecht. Maar laten we niet wanhopen. Laten we kijken op deze mooie avond hier in Garkov. Nederland-Duitsland. Deze ploeg is tot de veel in staat. Die moeten dat nu laten zien tegen Duitsland. Wat een ruimte krijgt Zwijnstaken daar? De bal in. Gemaakt naar Kom eens 1-0 voor de Duitsers, wat makkelijk! Ja, ja, je moet gewoon winnen van Duitsland, dat is duidelijk. Daar komt de volgende mogelijkheid. Gomez schiet en scoort. Het is gewoon over voor het Nederlands zelftal. Dit Nederlands zelftal heeft niets te zoeken op dit EK. Waardeloos de man. Jammer hè. Zo jammer dit. Het gaat de hele tijd water. Drama toch. Drama. Drama. Kut, gewoon slecht. Dramatisch. Ik ken helemaal kapot. Wat is er allemaal aan de hand met dit Nederlands Elftal? Wat is er allemaal de dan, dan? We hebben gewoon heel matig verdedigd. Onvoorstelbaar. Maar de dreiging aan de zijkant was te weinig. Alles en iedereen staat te kijken. Er zit geen enkel idee achter. Wat is er allemaal de dan, dan? Af en toe uh, ziet het eruit alsof de organisatie totaal niet klopt. Allee, allee. We wilden te winnen, die Hollanda. Die wilden niet. De Duitsers wilden winnen en de Nederlanders niet. Ik hoop ook dat het volk achter ons blijft staan. Bert van is fout. Ik geloof er niet in. Afgelopen. Ja, dit is afgelopen ja. Zoals je nou gevoetbald hebt de eerste helft zeker, ja. ben van is like zwaar, fout. Tegelijkertijd wil ik ook wel een excuus maken aan de rest van, van alles en iedereen eigenlijk. Ja, wij moeten positief blijven. Zijn we aan onze stand verplicht, vind ik. We zullen tegen Portugal iets moeten verzinnen om een 2 goals verschil te winnen. Er is nog kans, hè? er is nog kans. Kleine strohalm nog, hè? die moeten we aanpakken. De draaien nu naar binnen. Kan Van der Vaar schieten van 20 meter van de VK. Rafael van de Vaart zet Oranje al na 10 minuten en een half vol seconde op 1-0. Van Marwijk zegt, ga niet met je komt naar het 16 meter gebied, want het is gevaarlijk. Het is gevaarlijk, het is het wel of geen buiten spel en het is het doelpunt van Ronaldo. En via Ronaldo gaan we weer beginnen aan de nieuwe Portugese counter, 5 tegen 2. En daar gaat hij Ronaldo, tik 2-1. Is gedaan, we liggen eruit. En Nederland gaat troosteloos van dit toernooi af met nul punten uit drie wedstrijden. Dit was hem, over en uit. Het is over, hè. Het is jammer, niks aan te doen. Volgende keer beter met een ander team. Een paar uurtjes en dan uh, terug in Nederland. Afgelopen. Ja. Nou zouden we u graag blij maken met goed nieuws van onze leeuwinnen: de vrouwen die in Oranje spelen. Maar helaas, aanvoerster Daphne Koster, Goedemorgen. Goeiemorgen. Want bij de poolwedstrijd in en tegen Engeland um, konden jullie je plaatsen voor het EK volgend jaar. Vertel eens wat gebeurde er. Ja, we hebben gisteren gespeeld dus een 1-0 verloren. En een beetje op een uh, slamiele uh, manier. Maar uh, nou, we hebben het nog in eigen hand hoor om ons te plaatsen. Dus uh, dat is ook wel weer een uh, aardig vooruitzicht. Oké, okay, want leg eens uit: jullie kunnen jullie nog plaatsen als beste nummer 2? Want je kunnen geen oh, groeps meer nee. mee worden. Nee, we kunnen geen groeps Ja, het zou, theoretisch zou het volgens mij nog kunnen. Maar zo, uh, zo gaat, nou, dat gaat dat gaat volgens mij niet gebeuren. En we kunnen beste nummer 2 worden aanstaande woensdag tegen Servië. Uh, en dat hangt dan nog een beetje af van, andere, van de andere wedstrijden. Maar uh, nou, zoals het eruit ziet, uh, ziet, het er, uh, ziet het er zeer gunstig uit voor ons. Mm, maar dat zag het uh, gisteravond in de wedstrijd ook. Zelfs de BBC-verslaggevers vonden Nederland veel beter spelen. Wat ging er mis? Ja. Ja, de eerste helft ging heel erg goed. Uh, speelden we speelden ons spel zoals we willen spelen... En de tweede helft uh, gingen zij ons meer onder druk uh, zetten. Zij gingen wat hoger opspelen. En uh, nou ja, daar gingen wij niet goed mee om. En we gingen eigenlijk mee in het spel van die Engelsen. Uh, en het is het, uh, het vechters, uh, de vechtersmentaliteit. En daar zijn zij net even wat beter in. Ja, en daar hebben we het op af laten weten. En ja, met de vrije trap die je tegenkrijgt, Waar we, waar we niet attent genoeg zijn. En die, uh, die, vliegt, er, uh, die vliegt erin. Hey, en Jullie missen belangrijke speel. Ze zijn Kirsten van de Ven en Chantal de Ridder. Uh, beide geblesseerd. Hoe groot is dat gemis? Ja, ja, dat is een gemis, maar in principe, uh, ja, het is, uh, het is jammer dat uh, die twee spelers er niet bij zijn. Maar we hebben een dusdanige selectie dat je dat normaal gesproken zou kunnen opvangen. En uh, ja, het is gewoon balen dat je, dat je verloren hebt. Maar nou ja, de, de focus uh, die is nu al helemaal geheel op, uh, op Servië. En uh, daar moeten we gewoon drie punten pakken. En dan uh, kunnen we waarschijnlijk uh, met een goed gevoel op vakantie. Hadden jullie nou gisteravond ook nog tijd om naar de mannen te kijken? Ja, ik heb, uh, ik, hij stond wel aan de tv, maar uh, nou ja, je weet dat na zo'n wedstrijd dat je heel snel moet herstellen en dat je moet eten en aard, uh, een beetje aardjokken. Uh, omdat we vandaag een, een rijdag hebben en woensdag moeten spelen. Dus uh, nou ja, hij stond aan, maar ik heb weinig ervan meegekregen. Ja. Maar wat is je gevoel erbij? Bij de uitslag Ja, nou ja, als, je, als ik net die samenvatting hoor van, uh, hè, van die drie wedstrijden, dan is dat gewoon balen. En, uh, ja. Ja, het is jammer. ja, het is jammer voor Nederland, het is jammer voor de, voor de jongens. En uh, ja, mijn gevoel, dat, dat, is, dat is niet zo geweest als de afgelopen jaren met het EK of met WK's. Omdat ik voornamelijk uh, zelf bezig ben geweest om ons, uh, om ja. ons te plaatsen voor, ja. uh, voor het EK. Maar je hebt vast wel andere wedstrijden ook gezien van het Nederlands elftal. Waar, waar gaat het nou mis bij Oranje, dit EK? Ja, dat... Dat, dat is moeilijk, hè? Dat is lastig als buitenstaande. Uh, er gebeuren zoveel dingen in een team. Ja, maar je hebt een voetbal vlak... oog. Jij, jij, jij ziet ook dingen op het veld, toch? Ja. Nou ja, ik zie uh, wat, uh, wat de meesten zien, het, omdat het is geen team is. Dat vragen ze niet uit. En ja, wat, wat er nou precies speelt en wat er precies aan de hand is, dat is, uh, dat is de grote vraagteken. Hè? En dat, ja, dat zou eens goed moeten, geëvalueerd moeten worden. Maar... Dat het geen team was, dat heeft volgens mij iedereen wel kunnen zien. Kun je een beetje invoelen wat er met, uh, met zo'n ploeg gebeurt... als je zo'n eerste wedstrijd, waar je zoveel kansen krijgt... Dat je, als je die verliest, wat er dan gebeurt? Ja. Nou ja, ja, want er komt de druk op te staan op zo'n team. En, uh, en ja, dan, dan, dan moet het. En als ze dan, dan net niet wil... Dan loop je loop je eigenlijk continu achter de feiten aan en ja. dat is niks vervelender voor een voor een sporter of uh, als team zijnde als dat gebeurt als dingen niet gaan zoals jij uh, gepland hebt. Ja, dat... ja en als je kijk als het echt een team is dan kun je daarmee omgaan maar als als het, als het net niet loopt of net niet wil ja dan blijft het net niet. Ja, is heel dus bij jullie gaat dat niet gebeuren tegen Servië woensdag? Mag ik hopen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. We hebben een harde les hebben gehad. En uh, nou, de, de meesten die, uh, die hebben die knoppen omgezet en anders uh, gebeurt het straks wel. Ja, als we straks in Servië zijn, dan is het, uh, is het uh, trainen en uh, nog een keertje trainen. En dan uh, gaan we die wedstrijd tegen Servië we gewoon winnen. En dan zijn wij gewoon nummer twee in de pool achter Engeland. En dan hebben we het op zich gewoon hartstikke goed gedaan. En dan kunnen we naar, uh, naar Zweden toe uh, in 2013. Klinkt goed. Inderdaad. Wij tekenen ervoor. En, uh, kunnen, kunnen wij het laten zien uh, in Zweden graaf. volgend jaar. Heel, ja, heel graag. <laughs> mooi uh, dank je wel voor vanochtend. Graag. Oké, okay, oi, oi. Het NOS Radio 1 Journaal, de ochtendkranten. Ja, die zijn het erover eens dat oranje een kleurloos EK heeft gespeeld. Na nou, de 2-1 Nederlaag tegen Portugal gisteren kopt het algemeen dagblad roemloos afscheid. En als hij next opent met de kop, zo dat kan weg. Bij een foto van een plastic tasje met oranje pleur Rularia. Pleuren. bedoel ja, de bedoelde De is ook goed hoor. Afgesmiend, zo omschrijft de Telegraaf het afdruipen van Oranje in Garkov. De krant noemt de wedstrijd een slachting. De Portugese aanvaller Ronaldo de beul van Oranje. Met een bijbehorende foto van Ronaldo die al juichend zijn tanden laat zien. Trouw noemt de uitschakeling van het Nederlands Elftal een historisch en ontluisterend dieptepunt. Volgens de kranten is er niet voor het eerst een geprezen Nederlandse generatie vervaagd. Volkskrant kopt chaos en over Oranje van het EK 2012. De krant is niet mals over Van Marwijk. Voor altijd is hij de vieze wereldkampioen. Ander nieuws. Alle kranten besteden op de voorpagina... namelijk ook aandacht aan de Griekse verkiezingen. Zo kopt de Volkskrant dat de Grieken kiezen voor de euro... Het Algemeen Dagblad schrijft dat de Griekse exit uit de Europese Unie voorkomen lijkt te zijn... door de winst van de pro-Europa-partij Nieuwe Democratie. Volgens de krant vreesden experts en politici een overwinning van het linksradicale Syriza... dat de bezuinigingseisen van de EU naast zich neer wil leggen. Trouw schrijft dat een coalitie in het Griekse parlement nog ver weg is. Samaras kan een coalitie vormen met het socialistische PASOK... Maar volgens Trouw zinspeelde de hooggeplaatste Pasok-leden er al op alleen hun regering te willen vormen met Syriza, dat is dus tweede werd. En Syriza heeft al laten weten dat de partij plaats zal nemen in de oppositiebank. De Telegraaf denkt dat het nog te vroeg is om te juichen en er moet binnen een paar dagen een regering komen. Na 20 juli dreigt al gehele anarchie omdat dan de Griekse staatskas leeg is, al dus de Telegraaf. Werknemers moeten hun pensioenpremie kunnen gebruiken voor de aflossing van hun hypotheek. Wie bij verkoop van zijn huis met een restschuld blijft zitten, moet die schuld kunnen financieren met een hypotheek voor een nieuw huis. Volkskrant schrijft dat dat voorstel staat in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dat wordt vandaag gepresenteerd. Als een werknemer zijn pensioenpremie voor de aflossing van zijn hypotheek gebruikt, dan bouwt hij minder pensioen op. Maar een eigen huis is een vermogen dat later als alternatief voor een pensioen kan worden gebruikt, vindt de partij. Later in deze uitzending meer van de ChristenUnie. Staatsbosbeheer dan, denkt serieus na over deelname van particuliere investeerders. Grote participatie van de mensen spreekt me aan, zegt de directeur Chris Kalde in het Financieel Dagblad. En hij reageert daarmee op een plan van een lid van de adviesraad van Staatsbosbeheer. Daarin wordt een complete verzelfstandiging bepleit. Een nieuw op te richten landgoed BV zou natuurgebieden moeten kopen met het geld van particuliere aandeelhouders. De directeur schat de opbrengst op 2,5 miljard euro. Dat is ongeveer 10.000 euro per hectare, volgens berekeningen van het FD. Het geld moet uiteindelijk ten goede komen aan natuur en cultuur. Het Openluchtmuseum in Arnhem verzamelt voorwerpen die volgens het publiek een plaatsje moeten krijgen in het Museum van de Toekomst. In het voorjaar deed het museum, dat 100 jaar bestaat, een oproep om alledaagse voorwerpen van nu te nomineren. De objecten waarop het meest is gestemd gaan deel uitmaken van de museumcollectie en krijgen een ex eigen expositietje, staat in de Volkskrant. De krant beschrijft een aantal aangemelde voorwerpen, een sleutelbos, drie wasknijpers, houten natuurlijk, die van plastic knappen altijd, en een spellinggids voor het Nederlands. Zoals het Openluchtmuseum beslissen conservatoren... al een eeuw lang welke objecten in de collectie worden opgenomen. Nou, voor één keer hebben we de rollen omgedraaid... zegt een museumwedewerster in de Volkskrant. Misschien zo'n leuke opblaasklomp ja, hou op. je op je hoofd kunt zetten. Mm -hmm. Is dat nog iets? Zijn er nog wat over. Hm. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal veel aandacht voor de verkiezingen in Griekenland. De uitslag daarvan, Connie Keeser, heeft de laatste uitslag... en het laatste nieuws over de coalitievorming, mm, Want die moet nog wel even gevormd worden... En we praten erover door, over de economische betekenissen daarvan voor Europa... met Adriaan Schouten van Instituut Klingendaal. Hij is europa -diskundige. Meer dus over Griekenland, maar natuurlijk ook over Oranje na 7 uur. Goedemorgen. Ik heb hem eens even lekker volgegooid met 48 liter euro 95. Heerlijk. Laat me raden.